smile that I, do you know, I want you things that I've gotten worse, I to any smile you might and see, I you to I want you to has baby. all mooie herinnering. Geweldig, de Fortops. Lekkere ouwe tamla muziek aan het begin van het tweede gedeelte van de show hier bij GoFM. Baby, I need your loving. Oh, wat een romantiek ook weer. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me tot 12 uur. Ik heb lekkere muziek voor je. Oh, wie niet weten. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go of misschien wil je het wel weten en dan blijf je gewoon lekker hangen. Misschien dacht je zojuist even: hé, hey, hebben wij te maken met de Beatles? Nee, echt niet. Prachtig nummer van de Rattles. Tja, leuke reeks films. De Beatles-story, maar dan anders natuurlijk. Een parodie erop. En uit die film hoorde je: It must be in love. Ja, lekker. En Michael Jackson met Billie Jean hier in de zondagmorgen van Coven. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op en stelde u impertinente vragen. En welke, dat hoor je straks over een paar minuten al. Be the ocean where unravel. Ik uit België, Trigger Finger, en I Follow uh, You, Rivers, langs de rivier lopen. Er zijn trouwens mooie televisieprogramma's over, het Langs de rivieren in uh, Nederland, omroep Max doet zijn best om uh, rivieren na te lopen. Ook wel interessant trouwens, prachtige, trage verhalen. Hmm. Uh, I Follow Rivers, dus, dat is de juiste titel. En A's of Base hoor je met Happy Nation straks een... Uh, ja, een verhaal van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En hij vroeg aan u... Stel je voor, je hebt een dag extra in de week. Wat ga je daar nou mee doen? Heb je tijd tekort? Of uh, misschien heb je zelfs wel tijd te veel. En weet je eigenlijk al niet wat je met je tijd wil en kan doen. Nou ja, die vragen legt hij dus straks voor. En je hoort de antwoorden over ongeveer 10 minuten.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 Adem, Mijn Adem en de Cats. Natuurlijk, de muziek uit Volendam kan eigenlijk niet ontbreken in de show. Ook niet op deze mooie zondagmorgen. Je hoort van hen een van hun eerste hits. Sure, he's a cat. Goed, um, heb ik nog wat te vertellen? Ja, het weer ziet er goed uit voor vandaag. Het wordt een graad of 23 in zuid vlaanderen En het blijft redelijk droog. Uh, nou, volgens mij blijft het droog. Want voor mij heb ik hier staan 0 mm regen. Dus eigenlijk best wel een leuke dag om euh, lekker te gaan wandelen in euh, de groene mooie polders of over de Scheldendijk. <middelijks en dan die> on walking cause you and me and sister ain't got nothing to hide scat man fat man black and white and brown man tell me about the color of your soul if part of your solution isn't ending the pollution then I don't Ik ben ook Jongen, jongen, jongen. Geweldig. Ik moet er altijd erg om lachen om uh, skatgezang. Ja, hartstikke leuk jazz. Scatman's World van Scatman John. Natuurlijk hier in de show bij GoFam. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en hij stelde u natuurlijk uh, zoals gebruikelijk goede vragen. Luister naar uw antwoorden. Wat zou u nou doen met een extra dag in de week? Een extra dag in de week? Ja. Nou, een dag een beetje ontspannen. Ja. He? Niks doen. Niks doen. Ja. <laughs> een extra dag in de week. Dan zou ik toch met vrienden en familie... gewoon heel die dag gewoon met vol met activiteiten plannen. Zou ik doen. Winkelen. Winkelen? Ja. Is de, de rest van de week niet voldoende om te winkelen dan? Nee, we hebben geen tijd. We hebben geen nee? tijd. Nee, we hebben oh. geen tijd. Wat zou je doen met een extra dag in de week? Uh, ontspannen, naar het strand gaan als het lekker weer is. Hey, ja, is goed. Gewoon een, zeg maar, dat extra dagje weekend. Gewoon dat je je hele week, scheefdagen, je druk kan maken. En die achtste dag ga je gewoon ontspannen. Gewoon helemaal niks doen de hele dag. Ja, want het weekend is vaak ook druk. Ja, het dus weekend. Het weer weekend, weer weekend. moet je weer dingen voor familie doen, verjaardagen. Wat zou je nou doen met een extra dag in de week? Meer een lange weekend. Lang weekend. Lang weekend, extra lang. Dan moet die, die dag geplakt worden aan het weekend. Ja, dat zal mooi zijn. Vrijdag of maandag? Ma maandag, maandag extra. Maandag? Ja. Ja. ja. Wat zou je ermee doen? Ja, lekker luien, fietsen, wandelen. Ah. Wat zou je nou doen met een extra dag in de week? Niks, helemaal niks. <laughs> een dag voor mezelf, luieren, ja. niks doen. Dat ja. zou ik doen. Ja. Dat komt er niet zo van? Nee, eigenlijk niet. Lekker werken, gezin, kinderen, kleinkinderen, heerlijk hè, ik ben er blij mee, ik ben blij mm -hmm. dat ik het allemaal heb. Maar met een extra dag vrij, die zou ik echt helemaal voor mezelf pakken. En wat zou je dan doen? Niks. <laughs> helemaal niks. Gewoon zitten, zitten, liggen, boek lezen. Boek lezen? Ja, dat wel. Gewoon dingen waar je eigenlijk niet aan toe komt. Ja. En dat is inderdaad lekker een boek lezen. Boek lezen. Ouder, ouderwets een boek lezen. Ja. Die, niet digitaal, gewoon papier. Echt een papieren boek ja. in de handen. Ja. En verder niks. En verder niks. Ja, ik werk onregelmatig, dus dat gaat zo'n extra dagje wel lekker zijn. Maar dan weet ik het niet, dus dat ik het zou besteden aan nog een extra dag werken of vrij. Kijk, zoals je één dag in de week echt samen, dat zou wel fijn zijn als je allebei onregelmatig werkt. Dus als we ja. allebei één dag kunnen hebben die we. Eén dag in de week een, een allebei, date hebben. Allebei vrij hebben, yeah. dat zou wel tof zijn. Ja. Gewoon één dag in de week besteden we samen en dan lekker uit eten, gewoon een, een samen dagje van ja. maken. Ja, klopt. Is echt welkom. Winkelen en dan uh, lekker een borreltje. Misschien is ook een echt ontspannen. Huis. Ja, ontspannen dagje. Ontspannen winkelen, ontspannen borreltje. Ja. ja. Oké. Okay. Komt daar niet van nu? Uh, minder, minder. Dus ja, uh, hectisch leven. Dan, uh, Geloof ik. Dat heb iedereen dus. En het is nu weer mooi weer, dan zou het wel mooi uitkomen. Zeker, zeker weten. Het is hypothetisch, maar toch? Ja. <laughs> <laughs> uh, komt dat er uh, dan niet van? Jammer hoor. Ook. Maar alle dagen zijn wel goed, dus als ik er nog één heb... dan zal dat een beetje op dezelfde manier worden ingevuld... <laughs> Dus okay. gewoon lekker uh, uit eten gaan, gewoon in de avond. Gewoon even. Uh, of uh, spelletjes doen met mijn oma. Vind ik ook hartstikke gezellig. Dus misschien heel die dag gewoon even in de teken van familie en vrienden. Denk ik dat ik dat zou doen. Moet het niet een hele speciale dag zijn? Een extra dag in de wijk? Eventueel. Kan natuurlijk ook. Nee. nee. Om speciale dingen te doen? Nee, ook niet. Nee? nee, nee. Vrij. Altijd ja. Allebei vrij. Allebei ja. vrij. Dat is een goeie. Dat zouden we denk ik ermee doen. Dat spreekt ook een wens uit, toch? Ja. ja, ja. Denk ik. Ja, ik, ik hoop dat wat baas meeluistert. Ja. ja, gewoon een vaste familiedag. Gewoon ja. elke keer in de week. Gewoon, uh, ik denk dat het niet alleen voor mij goed is, maar gewoon ook voor meerdere mensen. Ja. Gewoon veel contact met je familie, vrienden hebben. Ja. En ik denk dat het alleen maar zeker na coronatijd alleen maar leuk is... als je gewoon een extra week uh, zit alleen maar vol met school... en dan weer met sport en dan weer met werk. En dan heb je bijna geen tijd en dan moet je weer tijd maken... En ik denk, als je een extra dag hebt in de week, dan zou dat wel goed uitkomen, ja. Dat is het lekker, relaxed, hè? Ja dat, ja, dat zeker. Gewoon een keer even niet stress. Ik ben nu bijna klaar met school en dan uh, moet ik nu weer werken voor de zomervakantie. Dus uh, ja, dat zou wel fijn zijn, zeker. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. die me een beetje kennen... ...die weten dat ik een grote fan ben van de Beach Boys. Natuurlijk, vanwege het prachtige geluid. Close Harmony. God only knows hier in de show. Heb ik jou gemeld dat we een hartstikke leuke website hebben. Waar je het nieuws van zeeuw vlaanderen kunt lezen. Nou, hartstikke leuke website. Er staan mooie dingen op. Uh, hoewel, hoewel, hoewel. Weer vertraging van de nieuwe zeesluist. Dat is dan weer niet zo'n vrij bericht. Kost natuurlijk weer extra geld. En uh, levert toch weer extra vertraging op. Met het schepenvaartverkeer enzovoort. Maar ook een hartstikke leuk bericht over. Jeugd Filipijnen komt in actie tegen verveling. Ik snap daar helemaal niks van. Het is al een bericht van een klein beetje naar beneden is gezakt, maar zoek het maar eens op. Dat ze zich vervelen in de Ja, daar snap ik helemaal niks van. Kom toch bij GoFM, word vrijwilliger en uh, doe mee met ons fantastische uh, radio- en tv-station. Want we hebben veel te bieden. Leuke tijd, gezellig, leuke collega's. En uh, ja, misschien wel iets voor jou. <laughs> ja, en Je mag uh, lekker muziek uitzoeken die je leuk vindt. Nou ja, binnen de mate van het mogelijke natuurlijk, want de baas is ook wel een beetje streng. Hier bij GoFam op deze zondagmorgen. Och, het loopt al tegen twaalf. Het is uh, zo'n beetje uh, ja, kwart voor twaalf. Steek nu op een minuutje. Uh, ja, je hoorde dus Jackie Wilson en uh, Riet Petit. Wat is dat nu weer? En Sheila B. Devotion. Oh ja, samen met B. Devotion. Black Devotion heette het, geloof ik. Met Spacer 1979. Ik had het er net over dat je bij GoFam natuurlijk vrijwilliger kunt worden. Want bij ons is het. Never a dull moment en ik moet eerlijk zeggen een paar jaar geleden, ja weer 2,5 jaar geleden zo'n beetje uh, zeiden ze tegen me in het café hey Alfred kom bij ons en ik heb me erin laten kletsen en ik heb geen dagspijt dus, en vandaar dat ik hier iedere zondagmorgen zit met lekkere muziek speciaal voor jou hier bij GoFam muziek van onder andere Cher hier is ze met Believe Goedemorgen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 Op zij, op zij, op wij hebben een ongelooflijke haast. Op zij, op zij, op zij, wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuutjes tijd. We moeten rennen, springen, vrienden, duiken, vallen, gaan en we doorgaan. We kunnen hier niet blijven, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien, als het echt moet, en de lotto praten nou, dag tot ziens, dat je We moeten rijden, springen, vliegen, duiken, vallen, of We kunnen we kunnen Yeah, yeah, yeah de weg staan als de auto doet weg heet. Onderweg naar succes op mijn money wat ik echt weet. Ik ben aan het rennen naar de finish als een atleet. Sta ik op een flyer kan je wenken het wordt echt heet. Wat ik ben een boss bitch. Als je slaapt ga je niet halen want ik bos dit. En ik werk aan mezelf jij bent soms licht. En ik ben alleen op voorgaan en ik stop niks, echt niks. Laos loves Laat ze vliegen, laat ze, laat ze rennen, links en rechts toe. Kom, nog niet blijven, nog niet slapen. Hoeveel tijd zit er nog in het vat? Laat ze doorgaan, laat ze, laat ze niets verliezen. Links en rechts over de brug, stop ze niet in hun bestaan. Ze willen door, voor, terug. Naar nou, je weet spel. Nou, weet je nog... Wij hebben ongelooflijk handen. Als zij op zij, zijn, wat wij zijn hartslaaf. Hebben we een handeltje schijnt. We moeten rijden springen vliegen halen bij ons. Opzij, opzij, opzij, Loutje, O'Jean en Herman van Veen En bij uitzondering is twee nummers van O'Jean in één show vandaag. Ja, gewoon omdat deze toch wel heel speciaal was. En eigenlijk op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Je weet wel, onze razende verslaggever die je ongeveer 20 minuten geleden hebt kunnen horen hier met zijn reportage. Goh. Overigens, de opname komt uit uh, de live-uitzendingen van Matthijs. Gaat door met die prachtige muziek. En ik hoop eerlijk gezegd, persoonlijk, dat de show na de zomervakantie ook weer uh, op Nederland 1 te zien zal zijn. Prachtig, mooie muziek en uh, ja, hele bijzondere ontmoetingen.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 Vaak een simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekortkom. Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag nog ik mijn derde videorecorder recorder Van u ervaren is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven.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 Dat ik net iets vaker iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis een plek onder de zon. En altijd die Toch een mooie afsluiter voor vandaag. En deze van uh, ja natuurlijk. Uh, René Vroger en het Goede Doel. Alles kan een mens gelukkig maken. En uh, nou, daar heb ik ook wel uh, plezier van op een zondagmorgen om hier te zitten bij Covent. Hey, ik dank jou weer voor je gezelschap vandaag. Fijn dat je erbij was en dat je mijn praatjes hebt willen aanhoren vandaag. Volgende week ga ik hier weer zitten met evenveel plezier en weer met andere muziekjes. Dus. Wees er dan weer blij erbij En blij natuurlijk. En blijf bij GoFM. Want we hebben de hele dag door prachtige muziek. En interessante informatie voor je. Dus blijf bij ons. Ik wens je nog een mooie dag. Maak er wat moois van. Ga lekker wat doen buiten. Want het wordt een mooie dag met zon. En hier en daar een wolkje. Dus het komt helemaal goed. Goed. Wat mij betreft tot volgende week zondag. Ik ben hier weer om 10 uur. En ik hoop jij ook. Tot dan.